hij beloofde een oplossing te vinden. De gokbranche heeft kritiek op het wetsvoorstel dat legaal gokken op internet mogelijk maakt. In het voorstel van staatssecretaris Steven betalen gokbedrijven mee aan een fonds voor verslavingszorg. Voorzitter Robin Linschoten van de stichting Online Gamen in Nederland vindt dat een goed idee, maar wijst een centraal register voor probleemgokkers af. Daarnaast noemt Linschoten de voorgestelde belasting van 20% voor legale gokbedrijven veel te hoog. In Zuid-Duitsland is een Nederlander aangehouden... voor het ontvoeren van zijn twee zoons in 2010. Tegen de van oorsprong Irakese man liep een internationaal opsporingsbevel. De jongens van 7 en 11 jaar oud zaten bij hun vader in de bus... toen hij werd gearresteerd. Ze waren op weg naar Nederland. Waarom is niet duidelijk. De moeder haalt haar zonen morgen of overmorgen op in Duitsland. De man nam de jongens drie jaar geleden mee, waarschijnlijk naar Irak. Na de scheiding wees de rechter de voogdij over de vier kinderen toe aan de moeder. In Londen is vermoedelijk een militair aangevallen door twee mannen met messen. Getuigen belden de politie die snel ter plaatse was en een van de aanvallers doodschoot. Premier Cameron heeft de aanval zeer schokkend genoemd. Getuigen spraken van een zeer bloedige aanval, onder andere met een kapmes. De, minister heeft zijn minister van de premier heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, gevraagd een spoedvergadering bijeen te roepen. Het weer. Van het westen uit tijdelijk meer opklaringen. In de loop van de nacht vanuit het westen opnieuw buien. Morgen en vrijdag ook buien en fris 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB ah, verkeersinformatie De avondspits is voorbij. Een enkele uitzondering nog. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... staat 4 kilometer verder voor de afrit Berkelijn-Rode Reis. Dat komt door een ongeluk. De rijstrook is dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda, bij Noordeloos 2 kilometer. Verderop voor de brug bij Gorkum, 3 kilometer.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Waarom wil zijn dochter alleen maar schoenen van Nike... Waarom willen zijn zonen in New York eerst naar de glazen kubus van Apple... en daarna pas naar het vrijheidsbeeld? Waarom moet zijn vrouw elke week even de HEMA in? Waarom betalen mensen tien keer zoveel voor espresso van Nespresso? Onze gast geeft de antwoorden in zijn boek Power Brands. Hier is Mark Oosterhout. De presentator is Jelly Brouwer. Ja, en in zekere zin hebben die dochter, die zonen en die vrouw ook een powerbrand in huis aan tafel zitten. Uh, ja, jij zegt het. Ja, nee, volgens mij is het zo, toch? Ja, ja. ja het belangrijkste uh, onafhankelijke reclamebureau van Nederland. Heb jij op poten gezet met nog een paar anderen. Met een paar anderen, ja. En ja. is um, vijf. Als je jezelf met een powerbrand zou moeten vergelijken, met welke of met wie zou dat dan zijn? Ik zou mezelf het liefst met Jamie Oliver voor gebruiken. Ja, dat vind ik. Nou, dat vind ik uh, A, wel echt een brand, echt een merk. Maar wat hij doet is natuurlijk iets fantastisch. Hij maakt wat koken, wat voor heel veel mensen ongelooflijk ingewikkeld is... maakt hij uh, heel erg toegankelijk. Als je zijn boeken leest, dan krijg je gewoon zin om het te doen. En je denkt ook nog dat je het kan. De vraag is altijd of je dat echt denk is. Je, het je kan, denkt dat je het is. kan. Maar dat alleen al vind ik heel inspirerend. En uh, als ik dat kan doen ook met mijn verhalen mm -hmm. en, ook, en ook mijn presentaties... dan ben ik, uh, ja, dan vind ik daar trots. Dat zou, zou ik graag willen overkomen. En wat is de kracht? Waarom denk je bij hem dat je het ook kan? Nou, hij spreekt je moed in. Hij geeft je het gevoel ook dat het echt niet zo moeilijk is. En hij speelt ook heel erg met trots. Dus hij, hij kietelt eigenlijk een beetje je trots. Want je wilt toch graag indruk maken op je omgeving. Waardering van je, je omgeving. En hij zegt dat eigenlijk met koken kan dat heel makkelijk. Mm -hmm. Hij met een paar simpele ingrepen ziet het er fantastisch uit. Die zit op de tafel en iedereen kijkt. Ja, en heb jij dat gemaakt? Fantastisch. Nou, ik denk dat heel veel mensen graag op zoek zijn naar die waardering. En, uh, en dat spreekt hij goed aan. En als je zijn boeken leest, dan zie je vrijwel elke alinea wel één zo'n soort verwijzing waarin hij dat uh, meldt. Ja, en ik denk dat mensen daar uh, blij van worden. Dat is het ja, ja. Graag willen. Op zoek naar de waardering. Ja. Jij dus ook. Ik ook. Ja, en daarom schrijf je dan een boek. <laughs> en daarom schrijf je een boek. En dan mag je een kunststof, mag komen. Je kunststof ja. komen. nou als dat geen waardering is. <laughs> hele grote waardering. Het is trouwens wel grappig dat je uh, Jamie Oliver noemt. Want uh, wie noemde jou ook alweer? De Nigella Lawson van uh, Merkenland. Ja, dat was uh, Monique Opdam. Zij was uh, de voormalige communicatiedirecteur van de Postbank. Uh, Postbank is een van de merken... Uh, waarvan ik nog steeds heel jammer vind dat het uh, niet meer bestaat. Uh, wel merk wat ik veel in mijn boek ook gebruik, als ja, voorbeeld. ging op in ING, hè? Ja, uiteindelijk een op in op ING. En Monique, die, uh, ik heb Monique eigenlijk gevraagd voordat ik het boek uh, uitgaf... Uh, kan jij het eens lezen, want ik ken haar uh, wel, maar ook weer niet heel, heel, heel, heel goed. En ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw reactie. En er mm -hmm. staat veel postbank in. En uh, zij vergeleek mij inderdaad uh, met de Angela Los Los... Uh, van dat merkdenken, dat het zo mooi heet... En uh, nou, daar kon ik me wel in vinden. Dat lijkt natuurlijk ook op Jamie Oliver. Uh, alleen uh, net weer op een andere manier natuurlijk. Ja, want op wat voor andere manier? Wat is het verschil tussen Nigella en Jamie? Nou, ik denk dat, uh, dat uh, Jamie het op een mannelijke manier doet en Angela op een vrouwelijke manier. En, wat ze eigenlijk ja, allebei... en het feit dat zij jou dus de vrouwelijke equivalent noemt, waar ja, zal dat mee te maken weet ik niet. Misschien omdat zij meer gebruik maakt van de boeken van Angela Lawson en ik waarschijnlijk meer van de Ja, ja, ja, ja. Maar, zo simpel is het. <laughs> maar uh, ja, dan moet ik eigenlijk aan Monique vragen. Ja, precies. Dat, ik dat zou vragen. ik toch wel ja, doen. Ja. Um, ja, Apple speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in, in je boek. Vanochtend voorpagina nieuws, euh, Volkskrant, slecht nieuws euh, wat betreft Apple. Want ja. al dat geld, wat allemaal naar binnen komt, miljarden, komen allemaal in Ierland terecht. Ja. Belastinggeld. Ja. Uh, is dit goed of slecht nieuws voor Apple? Het is voorpagina nieuws. Slecht nieuws is ook goed nieuws, hè, geloof mm -hmm. ik. Nou, niet ik kijk wat wat wat goed nieuws is in ieder geval, of wat ik eigenlijk heel bijzonder vind, dat Apple zo belangrijk is. Uh, dat het de voorpagina haalt en bijna de hele volkskrant uh, domineert. In ieder geval de voorpagina. Um, ja, wat natuurlijk heel ingewikkeld is, uh, gaat hier eigenlijk over het systeem natuurlijk. Eigenlijk ze voldoen op zich aan de wetten. Dus je kunt zeggen, nou ze doen het netjes. Het is alleen niet, niet heel behoorlijk. Not tight, uh, begreep ik dat een van de commissieleden Not zei. Not tight, nou dan weet je het wel. <laughs> nou, ik denk dat Apple wel vaker op die manier in de nieuws is gekomen. Maar mm -hmm. ik denk wel dat het merk zo sterk is, dat ze heel veel vertrouwen hebben... En dat, mensen, en dat zien we wel vaker, dat als merken heel sterk zijn... dat ze toch heel veel kunnen hebben. Heel en dat mooi. mensen hun ogen ook een beetje dichtknijpen, Ja, Toen? omdat het ook heel ongemakkelijk voelt. Kijk, als je heel graag Apple gebruikt... en heel graag met je iPhone of je iMac of je iPod uh, aan de slag gaat... dan is het eigenlijk niet zo'n heel fijn bericht. Het is een beetje hetzelfde bericht dat het met H&M gebeurde vorige week... week hiervoor over die kledingbedrijven in uh, Bangladesh. Bangladesh. Kijk, dat voelt natuurlijk ongemakkelijk. En tegelijkertijd uh, wil je toch graag blijven kopen. Dus mensen komen denk ik in een soort conflict met zichzelf. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, ik zie wel vaak dat merken voordeel van de twijfel krijgen. Het mooiste voorbeeld is altijd de Miele. Er is geen betere. En als, uh, als mensen, die is al uh, van lang geleden. Die is al heel lang geleden. Er is geen betere, ja. Ja. En, uh, Maar wat daar mooi is, als mensen een kapotte droger of wasmachine hebben... dan zeggen ze niet dat het aan Miele ligt... maar aan dat zij toevallig misschien wel een maandagochtendmachine hebben... Nou, dat zegt iets over de kracht van zo'n merk. Dus mm -hmm. mensen nemen dan afstand blijkbaar en geven het product de schuld. Terwijl bij heel veel andere merken krijgt het merk de schuld. Nou, dat zegt wel iets over de kracht. Ja, dus dat... mensen zijn zo dol op het merk dat ja. ze het gewoon niet willen zien. Ja. Want ook wat betreft Apple is er natuurlijk al zoveel is er al zoveel nare berichtgeving geweest... over hoe die iPhones in elkaar gezet worden en door ja. wie. En natuurlijk het goede voorbeeld wat je geeft Bangladesh, die kledingfabrieken. Ja. Afschuwelijke verhalen. En ik denk dat geen. Zullen er mensen zijn die ja misschien even een weekje niet naar HM of Sarah gaan? Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel gebeurt. Dat er ook best wel mensen zijn die daar echt tegen het verweer gaan. Ik heb zelf ooit een e-mailtje gestuurd, omdat ik uh, boos was op HM, omdat ze gebeticht uh, werden van kinderarbeid. Wanneer was dat? Dat is al zo'n twee jaar geleden. Mm -hmm. En uh, het. Het frustreren is dat ze daar nooit antwoord op hebben gegeven. Dat zou dus betekenen dat ik eigenlijk voorgoed zou afhaken. Maar het aardige is... Wat voor mailtje had je gestuurd dan? Nou, Dat ik dat gelezen had en dat ik graag opheldering daarover wilde. En als Mark Oosterhout de reclame merkenman? Nou, ik had het gewoon persoonlijk afgetiteld. Ik had er niet onder gezet wat ik precies deed. En Ik ben er zo bekend met ik natuurlijk niet. Maar ja, wat ik wel opvallend vind, dat ze daar niet op reageren. Ja, dat viel me ook echt wel tegen. Tijdlang geen, geen H&M gekocht. Hoe lang heb je het volgehouden? Twee jaar. Twee jaar? Ja. En je kinderen? Ja. Ook, deden die ook, mee? Die deden mee. Toen. Die moesten die mee, moesten doen, mee ja. En je vrouw ook? Ja. Allemaal. En na twee jaar toch weer overstag gegaan. Want het is daar zo lekker nou, dat is inderdaad, En Dat is wel het voordeel van de twijfel wat je uiteindelijk misschien wel geeft. En ik, en ik, ik ben zelf wel eens in India geweest. En wat ik dan het bijzonder vind aan die, nieuws, uh, of die berichtgeving... is dat dan wordt die kledingfabrieken uitgehaald. En er waren foto's waar ook een H&M collectie hing. Maar kijk, als je daar bent geweest... dan weet je dat er heel veel fabrieken zo zijn. En mm -hmm. dat er in heel veel sectoren slecht wordt omgegaan met, uh, met mensen. En het is natuurlijk ook het systeem. Alleen dan wordt dat helemaal gepinpoid op een merk, omdat ze zo bekend zijn. Dus het is ook altijd een beetje dubbel, vind ik zelf. Ja, het is natuurlijk eigenlijk het hele systeem wat, wat moeilijk is. En dat is ook wat Tim Cook... Mooi zegt, want ik, ik had een citaatje wat ik dan wel leuk vond. Ja. dat hij zegt. Aan het Je refereert end, nu weer aan de, aan de voorpagina ja, van sorry, de en ja, Tim ja. Cook Is uh, Tim Cook is de nieuwe topman? eigenlijk de opvolger van uh, Steve Jobs. En hij uh, zei um, tegen de, de commissie aan het eind van uh, de hoorzitting: Neem een voorbeeld aan de producten van Apple. Die zijn, die zijn simpel. Zo moet ons belastingstelsel ook zijn. En hier uh, het is het natuurlijk op zich een hele <laughs> scherpe opmerking... om te zeggen, kijk, als je het zo zou doen zoals wij... dan zou het veel beter gaan met het belastingstelsel. Heel slim, toch? Ontzettend slim. En wat denk je nu? Ik bedoel, is het, want heb je daar nu antwoord op gegeven? Is het nou goed of slecht nieuws dat ze uh, op die voorpagina staan? Dat is natuurlijk eigenlijk toch alleen maar prettig. Gewoon. Ik denk dat het goed nieuws is, omdat ze zo belangrijk zijn... dat ze ook echt als norm worden gezien. En hmm. ik heb ook zelf het idee, dat vond ik zelf... ik heb ook gezien hoe het gegaan is, dus maar in ieder geval stukken uit... Uh, uit die die, uh, uit die, uh, hoorzitting, dat hij dat toch heel sterk deed. Dus ja. ik, ik heb zelf eerlijk gezegd niet het idee... dat hij er heel veel slecht van wordt. Daarbij komt ook dat het geen belastingontduiking is. Kijk, dus je kan ook ja. nog zeggen... het is in wezen binnen de regels... ja, dan kun je het hebben over verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Ja, ik heb niet het idee dat ze er heel veel slechter van worden. Nee. Ik, ik vond eerlijk gezegd best positief uh, overkomen ja. uiteindelijk. Met name ook en, en, omdat ze dat zo knap weerleggen. Ja, en, en om dan nog even op die kledingmerken terug te komen... Denk je dat, uh, wat voor uitwerking zal dat hebben? Op, op, zullen ze nu echt iets gaan veranderen? Want dat was het nieuws, hè, van oké, okay, we gaan er wat aan doen. Want het was toch wel heel rampzalig nieuws, die verschrikkelijke brand. Of zullen ze hopen dat dat toch ook maar zo ja, weer... Wel, ik denk dat ze zeker wat doen. En ik, ik, ik, ik hoorde ook uh, Lilian Ploem, de minister van Ontwikkelingssamenwerking... Mm -hmm. en de Pauw Witteman, die ook zegt dat HNM uh, uh, zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Dus ik denk, ik denk dat dat op zich wel waar is... Ik denk alleen er echt wat aan doen, dat het dan best ingewikkeld is. Ja. Dus en dat is een beetje de vraag. Uh, ja kunnen ze er wat aan doen. Wat ik wel aardig vind is, zij, zij hebben natuurlijk het concept van... Uh, je ziet eruit als, in, alsof je bij Prada koopt... en het kost eigenlijk uh, heel weinig, uh, zeg maar een HEMA-prijs. Ja. En um, de vraag is een beetje als ze die kleding niet daar laten maken... of ze dat zouden kunnen blijven doen. Maar dan hoorde ik vorige week een reportage op Radio 1... over een uh, aantal producenten in Nederland... die blijkbaar die kleding tegen diezelfde prijs ook kunnen maken. Dus er zijn waarschijnlijk ook nog wel andere concepten... Mogelijk. productiemogelijkheden ja. om dat te doen... Dus, uh, dus ik denk best wel dat ze het serieus nemen. Maar de vraag is een beetje of het echt lukt. En, en wat is jouw voorspelling? Gaan we, we, we hebben het natuurlijk eindeloos over voedsel gehad. De plofkip, hm. uh, werd de bofkip. Gaan we die kant ook op met, met uh, kleding? Dat, dat het straks echt niet meer kan om, om uh, een jurkje van 4 euro te kopen? Ik twijfel daaraan. Of dat gebeurt. Of die, die plofkippen bestaan ook nog steeds. Ja, die bestaan ook nog steeds. En ik denk altijd, kijk, het is altijd met nieuws ook zo. Het is op een bepaald moment is het natuurlijk heel erg hot. En, en is het ook heel belangrijk. Ik denk wel dat de dingen veranderen. Maar ik denk, uh, grosso modo, dat toch, toch ook heel vaak mensen weer overgaan... Uh, tot de orde van de dag. Ja. Dat heb ik zelf ook gemerkt met H&M. Ja. Dat dat na twee jaar. Dat jaar... vind ik best lang hoor, twee ja, jaar. Ja, vond ik ook wel. Ja. Ja. Goed, uh, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag uh, radiokunststof. Vandaag is uh, Mark Oosterhout de gast voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Hij is uh, reclameman en een held in zijn vakgebied. Hij uh, begon zijn carrière aan de klantenkant. Zoals dat dan wordt genoemd, hè, KPN, toen nog PTT Telekom. Hoe oud ben je eigenlijk? 46. 46. Dus uit de tijd van PTT Telecom. Ja, het was ja. PTT Telecom. Uh, maar uh, je kwam al vrij snel uh, tot de ontdekking... dat je eigenlijk bij een bureau wilde werken. Dus aan de andere kant. En bijna 15 jaar geleden startte je uh, je eigen bedrijf, je eigen bureau. Met nog een aantal anderen. is 5. Ja. N is 5 slaat op... Er waren vijf oprichters. Vijf oprichters, ja. ja natuurlijk. Heel simpel. Um, nou, inmiddels is dat het uh, grootste onafhankelijke bureau van Nederland... met klanten als uh, KPN, uh, Rabobank, Rijksoverheid, Mensis en NUON. Nou, daar zit je goed, lijkt mij. Maar het grootste onafhankelijke bureau... zijn er dan ook nog grotere, maar afhankelijke bureaus? Dat snap ik niet helemaal. Uh, ja, nou, dat heeft een beetje met de structuur van de markt te maken. Er zijn uh, bureaus zeg maar, die onderdeel zijn van een internationaal netwerk. Ja, ja. En die noemen wij dan niet onafhankelijk. Dat is natuurlijk een keuze. En wij zijn onafhankelijk in die zin dat wij zelfstandig zijn. Mm. En dat betekent dat wij dezelfde aandeelhouders zijn in het bureau. Mm -hmm. En het ook voor het zeggen hebben. Mm. Dus wij hoeven niet te rapporteren aan een uh, grote baas die of in Londen of in uh, New York zit. Ja, ja. En dat maakt ons onafhankelijk. En uh, dat is natuurlijk een prettige positie, zeker in de onafhankelijke Een onafhankelijk positie is altijd een prettige ja, positie. Hoewel een, het ook wel risico's mee, met zich mee ja, maar juist in zo'n crisistijd als nu bijvoorbeeld... dan uh, hebben veel bedrijven natuurlijk moeilijk. Ook in onze sector is mm -hmm. dat zo. En ik denk dat uh, ja, die onafhankelijkheid ons ook wel veel ruimte geeft. En dat we niet steeds bezig hoeven te zijn met, uh, met geld. Dat we zeggen, nou, dan is het maar even wat minder. Maar we hoeven dat niet aan iemand, we hoeven niet aan iemand verantwoordelijk moeten nee, lenen. Dat is natuurlijk prettig. En zo krijg je ook de mogelijkheid om een boek te schrijven. Want er zal ook niet iedereen tijd en want dus ook geld. Want aan zo'n boek verdien je niet zo heel veel, lijkt mij. Nee, dat heb ik ook niet gedaan om geld mee te verdienen. Nee. Nee, nee, nee. Power Brands, uh, ja. uh, zo ja. heet het. Uh, ja. Samen met Meerte Stut heb je ja. het trouwens geschreven. Ja. En um, ja, Het is wel interessant hoe het... Uh, hoe het tot stand is gekomen. Want uh, uh, ja, wat was eigenlijk het idee? Wat, wat, wat wilde je doen? Nou, nou, het idee was eigenlijk dat. Kijk, wij zijn altijd bezig met merken en we proberen natuurlijk voor elke klant uh, een strategie te ontwikkelen, zoals het zo mooi heet. Mm -hmm. En wat we eigenlijk merken is dat voorbeelden van anderen eigenlijk ja, heel goed werkten. En dat zijn we gaan toepassen. En. Um, ja toen ontdekten wij langzaam en zeker ja sommige voorbeelden werken goed andere werken minder goed welke werken goed nou daar kwamen er een aantal steeds naar voren en toen zijn we daarmee aan de slag gegaan en gaan proberen, wat is nou eigenlijk het succes daarvan hoe komt het nou dat die zo succesvol zijn en ik merk, je merkt ook als je zegt apple of Google of Starbucks of H&M, dan zit iedereen... ja, ja, dat wil ik ook wel zijn. Ja, wie wil dat wie niet wil zijn? Dat niet. Want groot en, uh, en succesvol. Ja, en dat Want is, dat je... is een powerbrand, hè? Dat ja. is gewoon een supermerk. Een supermerk en veel van die merken die hebben ook geciteerd, die zijn eigenlijk die bestaan helemaal nog niet zo heel erg lang... en zijn eigenlijk in een hele korte tijd heel succesvol. Dus die doen iets bijzonder goed. Nou, iedereen wil er wel op lijken, maar belangrijker is... hoe komt het nou dat ze dingen zo goed doen? Mm -hmm. Zo is hij ja, langzaam en zeker eigenlijk een soort theorievorming ontstaan. Van, nou Het komt om die reden. We zijn, we zijn gaan zoeken naar wetmatigheden. Principes hebben we het later genoemd. nou Die hebben we ontdekt. En langzaam en onzeker ontstaat er dan eigenlijk een heel verhaal. En uh, toen merkte we, het zou leuk zijn om dat misschien op te tekenen in een boek... Uh, nou, dat was uh, snel gezegd, maar best wel ingewikkeld. Want ja. als je presenteert of je doet een workshop met klanten... dan is dat eigenlijk uh, ja, niet, niet vreselijk ingewikkeld in die zin. Dan, dan moet je een presentatie hebben van zeg maar 40 uh, pagina's uh, powerpoint. Hè. Dus dat presenteer je dan. Ja. Maar een boek schrijven vraagt natuurlijk om veel meer. Want dan moeten er achtergronden bij, dan moeten er verklaringen bij. Dan de voorbeelden moeten vaak veel gedetailleerd worden En moet uitgewerkt. het ook interessant zijn voor mensen die niet per se in het vak zitten. Exact. En, ja. uh, dus dat was een hele ja, een nieuwe wereld voor ons. Nooit gedaan. We hebben nooit uh, een boek geschreven. En, uh, maar ook tegelijkertijd heel leuk, omdat je iets nieuws gaat doen. En zo is het eigenlijk langzaam ontstaan. En toen bedachten we, ja, wij kunnen wel een hele hoop vinden. Maar ja... Is het wel waar wat wij zeggen? Toen theorievorming erbij gehaald, uiteindelijk met wetenschappers in gesprek gegaan. En wetenschappers van nu die bezig zijn op de, ja, met onderdelen zeg maar waar wij ook mee bezig ja. zijn. Psychologie, communicatieschap, economie. Om een en paar die... te noemen, Bas Haring, de filosoof. Ja, uh, op Dijksterhuis, Magiet Zitzkoorn, Victor Lamme en Ruud Frambach. En dat zijn eigenlijk allemaal uh, ja, mensen die op verschillende vlakken, vakgebieden wel bezig zijn met waar wij ook mee bezig zijn. Psychologie, filosofie. Ja, economie. En. Uh, ja, hen eigenlijk onze gedachten goed voorgelegd, ja. toetspijzen. En uh, op laten reageren. En uh, ja, dat levert eigenlijk hele leuke discussies op. En ze zijn het ook niet per se met jullie nee. eens. Hè? Want nee. soms zeggen ze van een nee. onzin, en het slaat helemaal nergens op. Ja, en dat was... hebben jullie ook gewoon opgenomen in het boek. Ja, dat, dat, ja, dat, dat vond ik sowieso heel erg leuk. Want ja. je merkt dat je gewoon. Kijk, wij zitten natuurlijk helemaal vast in die gedachten Henk, dit denken, dit is het. En Bas Haring zegt er, gewoon, dat vond ik een briljant. Van, ja, dat kun je nu wel zeggen, maar volgens mij is het gewoon toeval. Ja, precies. Laten we daar eens mee beginnen, want uh, wat jullie, uh, ja, het eerste hoofdstuk gaat over mass Mas Ja. De, mass dus, uh, ja. Uh, uh, hoe kan het zijn dat iets en exclusief is en voor de massa? En eigenlijk zegt Bas Haring dan van, het is gewoon toeval. Ja. ja. En dat geloof jij niet? Nee, dat geloof ik niet. Ik ben ook daar met hem in discussie over gegaan. Ik, ik, ik vond dat ik gelijk heb gekregen. Hij vond dat hij gelijk had gekregen. <lacht> we waren het niet eens. Maar nou, wat ik niet vond... Kijk, er zijn te veel voorbeelden van. En als die voorbeelden allemaal eh, niet succesvol zijn... of heel wisselend zouden presteren... Dan, dan, dan zou ik vinden dat hij gelijk heeft. Maar omdat wij echt wel overeenkomsten zagen tussen die merken... die ook in hele verschillende markten zaten... want we nou een vliegen ging. EasyJet is dus bijvoorbeeld ook een merk wat erin staat... of een espresso in de koffie, uh, Ikea en de meubels, haar nemen en de kleding, ja dan kan je zeggen dat het toch redelijk uh, ja, universeel zou zijn. Um, nou, Bas zegt ja, maar het kan ook toeval zijn. Misschien zijn het wel bedrijven die alleen maar dingen simpel maken en is simpel wel en de belangrijkste mm -hmm. uh, het belangrijkste overtuigende principe. Nou, dat is inderdaad heel belangrijk, denk ik. Alleen. Um... Ik ken heel veel simpele mensen en heel veel simpele <laughs> dingen die niet, <laughs> niet per se succesvol zijn. Nee, dus, dus de, maar goed. Het is natuurlijk ook zijn taak uh, om uh, als filosoof... om dat in discussie te stellen, mm -hmm. dat deed hij ook. En hij deed dat ook op uh, een ja, bijzondere, uh, inspirerende manier van mij. Dus ik vond het ook belangrijk om het zo op te nemen. Ja. Want het boek is niet bedoeld als een bijbel. Mm -hmm. Het boek is eigenlijk bedoeld om mensen te inspireren. Maar dat kan dus ook zijn door het er niet mee eens te zijn. Ja, ja. Hoe zit het nou eigenlijk? Want waarom zijn bedrijven als H&M en EasyJet, waar je dus voor heel weinig kan, uh, kan vliegen, uh, en, en Sarah, waarom is dat exclusief? Dat heeft toch juist helemaal niets met exclusiviteit te maken? Jawel. Kijk, als je H&M neemt... Kijk, H&M is natuurlijk het, het mooiste voorbeeld uh, altijd in de simpelheid. Die begon hun campagnes in Nederland met Naomi Campbell en Claudia Schieven... en zette daarbij dat het uh, 4,99 euro was of 9,90 euro. En dat sloeg natuurlijk niet op die modellen, maar op de kleding die ze aan hadden. En dat, die frictie uh, doet eigenlijk twee dingen. A, het is heel nieuw. Mm -hmm. Mensen denken, wat gebeurt er nu? En het tweede is, je krijgt toch het gevoel... dat je even Naomi Campbell kan zijn of Claudia Schieven. Door dat jurkje van 94 aan te trekken. Exact. En dat jurkje is misschien wel niet heel erg goed. En misschien na drie, vier keer wassen moet je het weggooien. Maar dat is helemaal niet erg, want dan koop je weer wat nieuws. Hm. En zij zeggen ook, up to the minute fashion at the best price. Dus up to the minute, hè, dat, het vervangt zich vaak. Maar je bent wel helemaal in en hip. En je ziet er toch een beetje uit alsof je het bij Prada hebt gekocht. En, en dat is eigenlijk de knappheid van dat concept. En dat vinden mensen natuurlijk belangrijk, want dan voelen ze zich exclusief. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat iedereen het kan kopen. Hm. En het bijzondere aan het concept is... en dat was ook wat mijn gietzitskoor... het bijzondere is dat dan aan de ene kant... Uh, is het voor iedereen. Dus zou ja. kun je kunnen zeggen, het is eigenlijk helemaal niet exclusief. Mm -hmm. en aan de andere kant weten zij heel goed op de emotie van die exclusiviteit te spelen. Omdat je toch even lijkt op dat topmodel. En, en dat en, doen ze dus door te werken met die topmodellen? Nou, Bijvoorbeeld een espresso doet dat natuurlijk door de luxe... die zij neerzetten, jou het gevoel te geven dat je ook thuis eventjes in die espresso bar in Italië bent waar iemand En hé, hey, daar heb je Clooney, daar heb je Clooney ja. en ja, dat dat werkt voor mensen, ja. dat voelt toch exclusief. Maar goed, EasyJet is een heel ander mooi voorbeeld en voor mij hetzelfde voorbeeld. Kijk wat zij doen is niet het vliegen luxe maken, sterker nog, zij maken er eigenlijk een bus van. Ja. Maar zij zorgen er wel voor dat jij een weekendje naar Milaan of naar Londen kan. En dat kon ja. voorheen niet. Dus de exclusiviteit daar is veel meer, ik ben dit weekend in Tate Modern geweest, bijvoorbeeld, <laughs> ja, ja. in plaats van op de dappermarkt. Ja. Nou, en ik kan je een briefje geven dat mensen dat interessanter vinden, om dat te vertellen dan dat ze op de dappermarkt zijn geweest. Nou, dat is eigenlijk de kern van mass exclusivity. Ja, ja. En um, hoe kwam je bij die term? Is dat iets wat jij hebt verzonnen of, of, of iets wat al langer bestaat in de wereld van de reclame mannen en vrouwen? Nee, ik heb het niet zelf verzonnen. Ik, heb, uh, ik ben gewoon mee, uh, mee bezig gegaan. En er werkte op dat moment een Engelsman bij ons. En ik vertelde hem uh, mijn gedachten. Mm -hmm. En het concept zoals ik dat in mijn hoofd had. En, en hij zei gewoon heel, een beetje vanzelfsprekend... Oh, you, you mean mass crucivity. Ik vond het een fantastisch woord. Ik had, het, ik, had, ik had het woord nog nooit gehoord. <laughs> maar hij sprak erover alsof het een normaalste zaak ja. in de wereld was. Maar, het is ook zo'n goed woord. Ja, het is een prachtig woord. En ik heb het ook gemerkt bij alle interviews met de wetenschappers dat men het meteen eruit pikt. Een prachtig woord. We hebben zelfs overwogen om de titel van een boek te maken. Ja. Uiteindelijk niet gedaan, omdat het misschien toch een heel ingewikkeld woord ook is. Maar het het is ook wel een, minder makkelijk. Ja, maar het is een woord wat je ook niet kan uh, vertalen in het Nederlands eigenlijk. We hebben wel geprobeerd, maar het, is eigenlijk, het zegt precies wat het zeggen uh -huh. moet. En uh, het ze mooi die spanning zien tussen massa en exclusiviteit. Maar ja, in Engeland is het misschien een meer gebruikt woord. Ik moet eerlijk zeggen, in alle onderzoek dat we daarna hebben gedaan, uh, zijn we het woord ook niet tegengekomen nee? in, in marketing of in reclame of in merkenland. Het is een, was het toch wel een bijzonder woord, denk ik. En, uh, en ik merk steeds, iedere keer als ik het woord uh, gebruik, dat het, uh, ja, mensen tot verbeelding ja, ja, spreekt. Ja, ja. ja. En, en dat is wat ook belangrijk is natuurlijk, want dan blijkbaar doet het dan niets. Ja, um, ja en dat ene woord is heel belangrijk, hè? want dat ja. betoog je ook... dat ieder merk eigenlijk door één woord te vervangen moet zijn. Ja. Heineken met biertje is dan misschien wel het allerhandigste voorbeeld. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Ja. Ja, ja. Biertje Hedric, uitroepteken. Biertje uitroepteken. Die is trouwens ook te gast geweest. Ja, de, de, ik kan even Diederik, niet op zijn Diederik, naam komen. Ja, Diederik. Diederik Koop koopal, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, nou dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Maar het is inderdaad zo dat merken die uh, glashelden van Interpol is ook zo'n prachtig voorbeeld. Ja. Dat je dus eigenlijk je hele verhaal kunt duiden in één woord. Hm. Soms in twee woorden, maar in ieder geval met heel weinig... Uh, en dan ben je natuurlijk dark. heel blij met die fonds. Ja, wat, wat dan belangrijk is... Kijk, een woord is iets wat mensen in hun geheugen heel makkelijk opslaan. En als je geassocieerd wordt met een woord... en dat is een heel sterk concept, zoals ze dat noemen mm -hmm. in marketing... want dan ben je natuurlijk eigenaar eigenlijk van een categorie. Dus als je, zegt, als je kunt zeggen biertje en mensen denken dan aan Heineken dan ben je natuurlijk eigenlijk de baas over de categorie bier. Ja, maar dan ben je al een hele grote jongen, toch? Ja, dan ben je een hele grote jongen. Maar ik daarom gaf ik even het voorbeeldje van Interpolis. Mm -hmm. Zij hebben dat echt gecreëerd. Ja, glashelder. helder is echt... Maar in man. combinatie met die stem? Ja, het is, stem, het, uh, ja ik weet niet wie die, ja. degene is dit... maar het is, het is een hele bijzondere stem. Ze ja. hebben het heel bijzonder gebracht. Ja. Maar het is wel zo dat zij hebben duidelijke filosofie gecreëerd... dat zij vonden dat alles in het verzekeringsland onhelder was... en dat dat moest veranderen. Waren daarin, denk ik, hun tijd ook ver vooruit. En uh, hebben dat glashelder genoemd. En dat hebben ze natuurlijk wel groot gemaakt. Nee. En dat is niet volgens mij gebeurd vanuit de positie dat ze de grootste waren. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik niet. Maar daarmee hebben ze wel een nieuwe norm gezet. Ja. Nou, en dat is de kracht van zo'n woord. Als je dat eenmaal. In je bezit hebt, dan moet je het ook nooit meer afgeven, natuurlijk. Heb jij wel eens een woord voor jezelf bedacht? Voor dus mezelf? Het toch over power brands. <laughs> nee nee. Ik denk nooit zo vaak voor mezelf. Zo ga je dan. Nee, nee, nee. Uh, Even terug naar um, uh, de Hema. Kom, speelt ja. natuurlijk ook een belangrijke rol in, in het boek Power hmm. Brands. Waarom doet de Hema het wel goed uh, en VND en Blokker bijvoorbeeld niet? Niet dat die helemaal niks voorstellen, maar de Hema toren toch boven al die andere bedrijven uit? Ja. Nou, ik denk dat de HEMA... Aan de eerste plaats vast is blijven houden aan het principe wat ze, waar ze ooit gestart zijn. De Hollandse eenheidsprijsmaats bij Amsterdam. Waarbij prijs, een lage prijs, dus he, feitelijk mm -hmm. toegankelijkheid voor iedereen belangrijk. Hoewel was. toch bijna niemand meer weet waar Hema voor staat. Hoor. Nee, maar ze hebben wel heel goed begrepen dat de kracht van de HEMA was in de lage prijs. Want daarmee waren ze natuurlijk voor iedereen toegankelijk. Mm -hmm. En aan de andere kant hebben zij begrepen waarom ze er zijn om het leven leuk te maken. En dat klinkt heel eenvoudig. Maar zij zeggen als grote gedachte. Een leuk en makkelijk leven hoeft niet duur te zijn. Uh, ik vind leuk sterker dan makkelijk. Dus ik zeg liever graag zelf, een leuk leven hoeft niet duur te zijn. En als je helemaal binnen gaat, dan voel je dat er ook. Dus of het nou een plakbandhoudertje uh, is, of een onderbroek... of gewoon plastic servies, het ziet er allemaal even leuk uit. Mm -hmm. Het heeft daardoor een soort hebberigheid gehalten. Maar als je bij de kassa komt, is het ook niet duur... En als je naar de blokken gaat, wat op zich een hele goede, goede winkel is, denk ik... maar dat, daar word ik zelf altijd niet zo blij van... omdat ik toch uh, ja, eigenlijk weggeraakt in het assortiment. Ja, dat ziet er veel niet vol leuk en uit. onduidelijk. Ja, en ik moet je dan heel even onderbreken, want er is uh, nieuws. Het is 19 uur 29. Ja, want uh, de Britse regering is in spoedzitting bijeengekomen... na een bloedige aanval op vermoedelijk een militair in Zuid-Londen. Correspondent Arjen van der Horst, wat is daar gebeurd? Ja, dit incident gebeurde aan het einde van de middag in uh, Woolwich. Dat is een wijk in zuid londen waar ook een uh, militaire basis is. En daar was een man aangevallen door twee andere mannen met een machette. De man is gedood. Die heeft het niet overleefd, het incident. En vervolgens uh, snelde de politie naar de plek toe waar het gebeurde. Er was een uh, schietpartij. Er werd geschoten op de verdachte. Beiden zijn gewond geraakt. Beiden zijn ook afgevoerd... Naar het ziekenhuis en één van hen is in een vrij ernstige situatie uh, in het ziekenhuis nu. Ja, de Britse regering is dus nu in spoedzitting uh, bijeen. Hoe uitzonderlijk is dat, dat dat gebeurt? Ja, dit geeft aan dat het niet een, een normaal incident is. Uh, er zijn verschillende berichten en ooggetuigenverslagen... verslagen die zeggen dat de twee mannen moslims waren, dat ze het incident ook gefilmd hebben en terwijl ze dat deden, dat ze Allahu Akbar uh, riepen: God is groot. En daarmee uh, heeft de regering ook via de BBC laten weten... dat ze dit behandelen als een mogelijke terreurdaad. En dit kan dus allerlei implicaties hebben... vanwege die nabijheid van die militaire basis. Normaal is het zo dat soldaten daar vrijelijk bewegen. Gaat dit incident daar gevolgen voor hebben? Nou, dat zal één van de onderwerpen zijn waar de Cobra-meeting... want zo heet die spoedzitting, het uh, over gaat hebben. Ik heb begrepen dat Cameron zelf de premier niet in uh, Engeland is... maar in Frankrijk. Uh, gaat hij zo spoedig mogelijk terug naar huis? Ja, dat is nog niet duidelijk. Er is nog heel veel onduidelijk. Ook over de toedracht van dit incident. Er wordt wel over gesproken. Het parlement is ook op dit moment op reces. Maar er wordt ook over gesproken om het parlement terug te roepen... omdat ze dit toch wel als een ernstige situatie beschrijven, beschouwen. En mogelijk dat dus Cameron ook zal terugkeren naar Groot-Brittannië. Maar niets van dit alles is nog bevestigd. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst vanuit Londen. Waar dus de Britse regering in spoedzitting bijeen is gekomen na een bloedige aanval op vermoedelijke militair in Zuid-Londen. Zodra daar meer over bekend is, dan hoort u dat van ons. Goedemiddag. Dankjewel. En ondertussen luistert u nog steeds naar kunststoffen. En vandaag is Mark Oosterhout, Oosterhout de gast. We spreken over zijn boek Power Brands, een boek over de liefde die mensen koesteren voor merken. Um, hoe, hoe luister jij, want we hadden het er net over dat je uh, vervent Radio 1 luisteraar bent. De, heb jij bij ieder nieuws ook onmiddellijk uh, de achtergronden van merken... die gesitueerd zijn in dat land of wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben? Luister je op zo'n manier naar het nieuws? Uh, soms wel. Nou, het is meer dat, dat ik merk dat het gedachtegoed wat hierin beschreven wordt... ook toepasbaar is op heel veel andere onderwerpen. Zo luister ja. ik meer naar. Het is dus ja, ja. uh, om je een voorbeeld te geven als er... Uh, ontwikkelingssamenwerking, noem maar even een voorbeeldje nu... maar dat uh, dat, dat onder druk komt omdat de overheid geld gaat draaien... dan denk ik meteen, nou, zouden we zouden dat kunnen oplossen... En hoe zou je dat met de theorieën die hierin zitten kunnen oplossen... dat je toch succesvol kan zijn zonder dat je afhankelijk bent van de overheid? Dus dat is wel de manier, merk ik, dat ik heel veel nieuws op die manier filter. En kijk, hé, hey, je zou het ook zo kunnen aanpakken of zo kunnen aanpakken. En Oxfam NoVip komt dan ook al snel bij jou terecht, of niet? Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, Oxfam NoVip werkt er al een tijdje voor. dus mm -hmm. het is ook, uh, En Is5 werkt daarvoor. Ja, en Is5 werkt daarvoor. En, uh, en ik doe daar zelf ook veel werk voor. Dus in die zin past het ook wel uh, in mijn denken om daarover na te denken. Mm -hmm. maar, uh, maar, maar ik... Ik, bijvoorbeeld obesitas, een ander voorbeeldje. Daar hoor je dan veel over. En dan ook, denk een sterk merk. Ik, <laughs> ook een sterk merk. <laughs> ik denk, god, hoe zou je dat nou kunnen aanpakken? Uh, als je net als dat je een merk bouwt... kan je misschien ook al een probleem oplossen met al deze kennis. En dat, dat is wel hoe de manier om Super interessant. Ja. Want kan dat? Ja, dat kan, denk ik. ja ja, Heb ik over nagedacht. Kijk, wat, wat bijvoorbeeld bij obesitas vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik moet er nog dieper in duiken. Hè. Dus is gewoon de eerste gedachte. Een aanzet. Maar wat ik merk is dat men obesitas heel vaak um, in verband brengt met gezondheid. Mm -hmm. ja, dat het slecht is voor je gezondheid. En dat je dan misschien niet zo oud wordt. Maar ik denk dat dat voor mensen helemaal niet de belangrijkste motivatie is. Hè. Dat het vaak niet direct werkt. Dan denk je, nou dat zal wel. Nou, dat duurt nog heel erg lang. En wie zegt dat het zo is? Dus ik heb het idee dat het een verkeerd argument is. Dat je daarmee mensen helemaal niet, uh, niet inspireert. Wat wij raakt. altijd denken: dat je met gezondheid mensen kunt ja. schokken. Ja, en ik denk dat dat, niet, dat, dat niet zo is. En waarom van. denk je dat dan? Omdat gezondheid een, een, een moeilijk begrip is voor mensen. En het heeft ook geen directe bevrediging. Kijk, je, als je direct zou merken dat als je minder zou eten. dat je dan gezond zou voelen. is je merkt dat heel direct. Mm -hmm. dan zou dat misschien wel werken. Maar uh, gezondheid is ook een, een, iets wat op de langere termijn moet ontstaan en moet groeien. En uh, daarom vind ik, is het ook zo moeilijk voor mensen om te gaan sporten en vol te houden. Want het duurt natuurlijk vrij lang voordat je, je echt fitter en gezonder voelt. Maar wat wel een heel interessant argument zou kunnen zijn... maar nogmaals, ja, ja. dat moet ik verder onderzoeken... is dat als je dik bent, vinden mensen vaak ook minder mooi... En misschien is, is dat, dat argument wel een veel beter argument... dat als je dik, dikker wordt, dat je gewoon minder mooi wordt. En als je minder mooi wordt... Dat dan, is pas een probleem. Dat is wel het probleem, want ja. Dolf, dat staat ook in dit, ja, ja. In dit boek... Het zeepmerken, Ja, precies. Die, die hebben eigenlijk laten zien hoe belangrijk schoonheid voor mensen is. En daarmee niet op de manier zoals we dat gewend zijn... dat er topmodellen worden afgebeeld en dat je allemaal uh, super wordt. Maar juist om te zeggen, schoonheid zit in iedereen... Uh, en we moeten ook gewoon naar onze eigen schoonheid goed kennen en vertrouwen. Maar ze laten daarmee ook zien dat schoonheid blijkbaar een, voor mensen... een heel groot ding is. Mm -hmm. En waarom is dat nou, nou zo? Nou, voor vrouwen hè, Betoog je ook. Ja, met name voor Meer vrouwen. Meer voor vrouwen dan ja. voor mannen. Wat we eigenlijk heeft, ook wel weten. Ja, en dat heeft eigenlijk <lacht> te maken met uh, zelfvertrouwen. Dus als je, als, je, als, je, als je er goed uitziet mm -hmm. en mensen uh, zeggen... goh, je ziet er goed uit, mm -hmm. dan geeft dat zelfvertrouwen. En dat maakt je natuurlijk sterk in, uh, in je dagelijkse gang... En, uh, en heel recentelijk heeft Dove een campagne in Amerika gestart. Is zijn gestart, kun je op YouTube zien, een filmpje over, over dat zelfvertrouwen. En daar laten we dat eigenlijk op een fantastische manier filmen eigenlijk, hoe dat werkt bij vrouwen. En, uh, en dat is denk ik heel sterk. En dat zou ook, ik denk, die theorie zou je letterlijk op een beestas kunnen toepassen. Ik ben benieuwd. Het ja. is het uitproberen waard. Trouwens, even om alle vooroordelen... om het niet heel erg pijnlijk te maken. Mm. Uh, vrouwen willen inderdaad aantrekkelijk zijn. Maar je hebt een ander voorbeeld... hoe het dan zit bij de mannen. En dan kom ja. je met die deodorant van... AX. AX, ja. ja. Dat is de mannenvariant. Ja, de mannenvariant. Mannen en dan gaat het dus niet om... Ja, eigenlijk gaat het dan toch ook om aantrekkelijk zijn. Maar dan gaat, ja, maar het, dan meer gaat het om, om seksueel aantrekkelijk, aantrekkelijk zijn. Ja, en dat is toch iets anders. Ja, nou, ja. wat is het verschil? Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om zelfvertrouwen. Alleen bij mannen zit dat, zit dat veel directer in elkaar. Ik wil heel graag mooi gevorderwonden vrouwen. Maar ze willen eigenlijk het liefst uh, die vrouwen versieren en... Uh, gewoon seks. Uh, gewoon seks. Klaar. En, uh, en op die dimensie werkt dat ook. En, uh, en vrouwen vinden schoonheid veel meer iets van zichzelf. En van elkaar ook, ja, volgens ja, mij, ja, toch? En, ja, precies. En, en, en is dus niet altijd geleerd aan... ik wil dat doel van seks bereiken. Bij mannen is dat veel, veel eenduidiger. En je ziet ook dat ax altijd speelt met het element. Als je ax opspijt, dan krijg je veel vrouwen. Dan zijn ze er, <lacht> Dan echt? zijn ze er gewoon. <lacht> en, en jouw en heel, zonen en, en, zijn er ook van veel overtuigd, veel mijn zoon, Nou ja, ik weet niet hoe ze ervan overtuigd zijn... maar ik zie ze wel veel ax gebruiken. Dus je <lacht> ik zou, ik zou kunnen zeggen dat ze ervan overtuigd zijn. En dat uh, werkt bij mannen blijkbaar heel goed. Bij vrouwen werkt dat veel minder. Maar... Mijn theorie is ook dat de mannenlijn onder merk Dolf ook ingewikkeld is. Omdat de tijd voor echte schoonheid wel voor vrouwen belangrijk is. Wat heel erg gaat toch over het mentale gevoel van... ik heb ik, ik, ik vertrouwen in mezelf, dat dat voor mannen niet werkt. Mannen ja, want voeren. even voor Dolf heeft iedereen dat nu op zijn netvlies. Want dan zie je dus vrouwen met grijzend haar. En ja, en uh, volslagen. mollig. mollig uh... ja, ja, dus vrouwen zo gewoon uit het echte leven. Ja. En die zijn nog steeds best goed gecast natuurlijk, maar het is een heel ander beeld dan... Zo lelijk zijn ze namelijk helemaal niet. Maar het is een heel ander beeld dan wat neer wordt gezet door andere uh, merken zoals L'Oreal. Ja, of van die 15-jarige meisjes. Ja, met hele lange benen, heel erg slank. Ja. Dus het is wel echt duidelijk een verschil. En, en, en, en ze, ze geven ook echt aan dat ze daarmee bezig zijn. En ze doen dat ook echt. Dus het is ook niet alleen maar... Het is geen verzonnen verhaal. Het is natuurlijk om daar echt mee bezig te zijn. Ja. Dat doen ze ook. en Ik denk dat dat ze sterk maakt. Maar dat maakt het ook zo moeilijk... om zo'n doofmerk bij mannen succesvol te laten zijn. Omdat het echt op een emotie zit die bij vrouwen hoort. En Ax zit echt op een emotie die bij mannen hoort. En daarom geloof ik ook niet zo in Ax Girl. Nogmaals, ik weet ook niet of het succes is of niet... maar dat is mijn theorie, dat dat ja. moeilijk is. En daar spreek je jezelf toch ook een beetje tegen? Want je zegt in je boek van doelgroepen denken, daar moeten we vanaf. Dat slaat helemaal nergens op. Maar we ja. moeten dus nog wel heel erg in mannen en vrouwen denken... wat toch ook doelgroepen zijn? Ja, we zijn wel een hele grote doelgroepen. Kijk wat, wat, wat, <lacht> ja, Kijk, wat de theorie ja, de is. De ene man dat, uh, is de andere niet. Nou, maar op een gegeven moment zag je in marketing dan zag je een hele uitgebreide doelgroepomschrijving. Hè? Dus we richten op, onze, op vrouwen tussen de 20 en de 34. Hebben zoveel kinderen, wonen daar en daar, et cetera, et cetera. En daarmee suggereer je ook dat, dat die groep moet worden aangesproken, en al die anderen niet. Alle voorbeelden die we laten zien, daar wil iedereen graag komen. Of als je Starbucks' is, een mooi voorbeeld, of Hema. Dat zijn gewoon winkels of een, een koffierestaurant... Koffie, uh, waar je gewoon allemaal naartoe wil. Mm -hmm. nou, dat is de grote kracht van deze merken. En die maken in principe geen onderzoek... Het is natuurlijk wel zo dat als je met... Ja, precies. Ja. Het is wel je met emoties speelt... dat daar natuurlijk verschillen tussen mensen kunnen zijn. En sommige emoties hebben natuurlijk wel een relatie tot een bepaalde doelgroep. Geslacht is daar wel een heel, heel bepalend in. Hè? Dus het verschil tussen man en vrouw is natuurlijk wel een manifest verschil daarin. Dus daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Maar de meeste van de voorbeelden die ik laat zien... maken eigenlijk geen enkel onderscheid naar doelgroep. Ik denk dat Hema, jong, oud... Uh, man, vrouw, alle getonen, iedereen daar graag ja. uh, komt. Ja. En uh, hoe zit het dan eigenlijk bij die omroepen? Want en volgens mij ook in, in, kran, in de krantenwereld en in de bladenwereld denken we heel sterk in doelgroepen. Ja. Ja. Daar moeten we mee ophouden, begrijp ja. ik. Daar moet je mee ophouden. <laughs> ja. Dat vind ik echt. Ja. <laughs> en ze luisteren niet. Heb je het wel eens nou. gezegd? Nou, ik, nou, ik heb het wel eens gezegd. Kijk, het is mij niet zo vaak gevraagd, mm -hmm. <laughs> dus, uh, dus, ik heb, ja, ik denk dat dat. Trouwens de NTR heeft als slogan speciaal ja, voor iedereen. Ja, vind hè? ik ook een hele goede. Ik dat is op jouw slogan. geschreven. Ja, ja, dat is eigenlijk maar exclusiviteit. Komt het bij jullie bedrijf? Vandaag? Nee, nee. Niet van ons wij vandaan. Nee, dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld, prachtig hm. voorbeeld. Maar dat is eigenlijk, je zegt, we sluiten niemand uit. Ja. ja dat betekent cultuur kan er voor iedereen zijn. En, en, de, en dat, mag je ook, dat vind ik ook een goede benadering. In principe is cultuur er voor iedereen. En zo moet je, denk ik, ook je programma's mm -hmm. maken. En als je geen cultuur wil, dan hoeft je daar niet voor te kiezen. Maar het is in principe wel voor iedereen. Dus of het nou hoog, laag, opgeleid, veel geld, weinig geld. Nou, dat vind ik sterk. Als je zo denkt, dan doe je het goed. Als je gaat denken, wij maken een zender alleen voor die en die doelgroep. dan ga je eigenlijk te veel je toespitsen op de avontuurlijke kijker. Ja, bijvoorbeeld dan sluit je heel veel mensen uit. Mm -hmm. En je, je, er zit ook een veronderstelling in dat je precies weet wat die mensen willen. Maar dat is best wel moeilijk. Want je kunt natuurlijk iemand heel mooi omschrijven... maar dan weet je nog lang niet hoe iemand echt in elkaar zit. Dus er zit ook een aanname in dat je daarmee heel veel uh, zou weten van iemand... terwijl je het eigenlijk niet weet. Onze theorie is, je kunt beter zelf een goed verhaal hebben... wat in principe iedereen zou kunnen aanspreken. Mm -hmm. Want dan bereik je sowieso een grote groep. En ben daar dan ook uniek in. Dus probeer iets te vullen wat uniek is. En probeer daar een grote groep mogelijk mee te bereiken. Ja. En, en daarmee ben je ook succesvol. Kijk, als Apple zou zeggen, we zijn er alleen voor de nerds. Als ze in het begin waren, ja, ja. dan waren ze natuurlijk nooit zo groot geworden als ze nu zijn. Nee. Maar Apple zegt, we zijn er voor de nerds, maar we zijn er ook voor de mensen die er eigenlijk helemaal niets van begrijpen. We zijn er voor iedereen. Ja, want dat is een heel goed voorbeeld, hè, Apple. Dat is een fantastisch voorbeeld. Want er is nog ja. iets anders heel... Oh nee, laten we nog heel even bij die omroepen blijven. Want om een praktisch voorbeeld te geven, de wereld draait door. Ver... Hm. Wordt verplaatst van net drie naar uh, net één. Dat vind jij echt heel stom ik vind ik zonde want ik vind mm. dat de wereld draait door een formule dat is nou echt een exclusivity formule hè? dat is een formule waarin je eigenlijk de combinatie het is best een, een exclusief programma met ook speciaal hele, voor iedereen ja, maar niet van de ente, <laughs> nee, niet van de ente ja. met hele bijzondere gasten en ook hele bijzondere mm -hmm. benadering maar tegelijkertijd um, entertainend gebracht van een hele brede groep. Dus zwaar nieuws wordt daar op een, toch een entertainende manier gemaakt. En daar worden ook soms uh, hele moeilijke interviews gedaan met mensen. Maar tegelijkertijd heeft het ook entertainende waarde. En ik merk het altijd bij mijn eigen gezin... dat mijn kinderen er graag naar kijken. zelf ook graag naar kijken. En vrouwen er graag naar kijken. Dus je ziet eigenlijk dat zij een hele grote groep aanspreken. Vind ik Vind dat heel bijzonder dat het op drie is. Omdat daarmee drie, naar mijn gevoel, ook een heel sterk profiel krijgt. Want het past heel goed op drie. Het is toch op een bepaalde manier moderne televisie. Mm -hmm. Maar het is wel breed. Ja. Wat ik dan zonde vind, dat zo'n breed programma naar uh, één gaat. En daardoor eigenlijk, dat is veel voorspelbaarder zou je kunnen zeggen. En dat drie dan weer eigenlijk, ja, vind ik, klein gemaakt wordt. Zou ik nooit doen. Ja, dus het is niet nadelig voor de wereld draait door. Maar nee. nadelig voor net drie, zeg jij. Ik, ja. en, en dan heeft net drie geen toekomst meer, denk jij. Nou, waar je van net drie moet uitkijken, dat je het te klein maakt. Is dat er te weinig mensen kijken. Want kijk, uiteindelijk zijn de massamedia... en moet je dus ook voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kijken. Mm -hmm. En als je drie zenders bestiert... dan denk ik dat alle drie die zenders dat goed moeten doen. Ja. En ik denk bijvoorbeeld een onderscheid zoals het nu... Het is bijvoorbeeld twee het zit heel erg op informatie in een journalistiek product. Maar dat is wel op zich een categorie die heel breed is. Mm -hmm. Daar kan je heel veel in kwijt. En er zijn ook een hele grote groepen mensen die naar lijst. Maar drie heeft natuurlijk een wat ander profiel... Dus dat vind ik eigenlijk sterk om daar ook programma's in te hebben... die grote groepen trekken. Want Daarmee ja. hou je die zenders ook alle drie even sterk. Maar om dan nog even naar de wereld eruit door te gaan... waarom, want dat is dus ook een heel sterk merk, blijkt ook wel... maar waar zit het, wat is het geheim? Kun je dat ook beschrijven zoals je die andere ja, maar kan? Ja, het geheim zit in de combinatie. Hè. De, een belangrijke theorie in het boek is dat je twee werelden moet verenigen... die onverenigbaar lijken te zijn. Hè. Dus uh, zoals uh, EasyJet, als altijd een makkelijk voorbeeld... Die ja. doet dat die maakt, hè, de luxe van vliegen betaalbaar voor iedereen. Dat zijn eigenlijk twee dingen die... Je in niet voorkwamen. Ja. Nou, wat de wereld eruit door, denk ik, heeft gedaan... is we brengen een, een serieus journalistiek product. Dus we zijn echt van informatieve waarde. Maar mm -hmm. we doen het op een entertainende manier. Ja. En eigenlijk vind ik Matthijs van Nieuwkerk... is, is een uh, masculinity merk op zichzelf. Die kan dat heel goed. Dus die kan heel intiem zijn. Die kan op mm -hmm. een kwalitatief hoogniveau interviewen. Maar mm -hmm. hij kan het ook op een manier doen... dat het toch leuk is om naar te kijken. Dat het ook entertainend blijft. Hij kan, uh, hij kan op, op het goede moment net de goede grap maken. Of zo kijken dat iedereen denkt... het is een heel aardig leuke man. Ja. En daarmee maakt hij dat heel toegankelijk. Ja. En dat zit in de hele familie. Bijvoorbeeld de familie van maar één minuut muziek. Ik wil een mooi voorbeeld... En waar krijg je nog bandjes en ook bekende artiesten die zeggen ik kom voor één minuut? Maar het maakt het programma daardoor wel heel bijzonder. Mm. Want je zegt aan de ene kant, want hij geeft wel de ruimte aan allerlei soorten muziek die op heel veel plekken geen ruimte krijgen. Ja. Maar je mag het maar één minuut Eén minuut, klaar, ja. basta. Ja, en dat is vinden voor mensen, net als het dan heel moeilijke muziek ja. is... dan is het fijn dat het maar één minuut duurt. Wat ook zo interessant is, wat je beschrijft, is het conflict. Hè? Want je beschrijft dus eigenlijk, weet niet of ik dat duidelijk heb gezegd... zeven principes waaraan al die powerbrands voldoen, de achtergrond daarvan. En een van de principes is ook het conflict. Ja. Um, wat je eigenlijk niet zou verwachten... want je denkt zo'n powerbrand, zo'n supermerk... dat moet juist conflictloos zijn. Maar jullie zeggen dan... ga op zoek naar het conflict. Ja, maar kijk, een powerbrand lost een conflict op. Ja. En de kracht is... Ja. Dat maar je ze... moet dan wel weten wat het conflict is... Ja. want anders is er niks om op te lossen, ja. toch? Maar dat moet je dan zoeken. Ja. En dan komen we eventueel <laughs> weer terug bij Apple. want die het heel voor... omslachtig. <laughs> ja, het is verschil omslag. Maar Apple heeft natuurlijk ontdekt... dat techniek in hun wezen ingewikkeld is voor ja. mensen. Ja. Techniek is vaak moeilijk. Je moet er een gebruiksaanwijzing mee hebben. Je moet uh, best wel veel kennis van zaken hebben. Het is ook vaak moeilijk omschreven. En zij hebben eigenlijk gezegd dat ze zonder want techniek... moet in principe het leven van mensen verrijken. Mm -hmm. Dus zij hebben ontdekt dat het conflict van techniek is... Eigenlijk dat het te ingewikkeld gemaakt wordt voor mensen... Zij hebben gezegd, dat gaan we oplossen. We gaan dat conflict oplossen. Dus we gaan die techniek uh, simpel maken. Maar sterker nog, ze hebben het nog groter gemaakt. Ze zeggen, we gaan de techniek plezierig maken. En zij noemen dat delightful. En dat woord is voor hen de kern van alles wat ze doen. Dus bij alles wat zij maken, of het nou een iPod is, een iPhone... vragen ze zich af, is het plezierig om te gebruiken? Nou, dat voel je ook in het product terug. En dat maakt het heel sterk. Dus zij lossen eigenlijk het conflict van techniek op. En ik heb een paar keer de postbank genoemd. Dat vond ja. ik altijd heel mooi voorbeeld. Kijk, de post. dat was eigenlijk de eerste powerbrand ja. in Nederland. Dat vond ik, vind ik wel een powerbrand van la lettre. <laughs> en dat is namelijk dat zij heel mooi... Het, het conflict wat er in de bankwezen was... is dat bankierijk voor de happy few was. Dus je mocht als je bijna naar de bank wilde, dan was de bank de baas. Ja. Jij moest komen wanneer zij vonden dat je moest komen. Je moest, ik dacht dat je in pak aan moest, dat je, je auto, dat je met de auto moest komen. Dus het was exclusief. En de postbank heeft uh, dat opengebroken. En die hebben, ik weet niet of mensen kennen misschien nog wel de wat oudere luisteraars. Is uh, Giro Blauw pas bij jou? Maar dat was een campagne waar ze heel duidelijk afstand namen van die exclusiviteit. Dus of je nou een punker was, of je was uh, oud of je was jong. En die beelden Maakten... lieten ze ook zien. Ja. Hè, herinner ik me. Je, je was bij de Postbank welkom. Toen ja. nog Giro Girodienst, later de Postbank. En, en dat is. Uh, en Cotonby, niet? Ja, Cotonby. In 1977 uh, hebben die een commercial onder andere gemaakt voor, uh, voor, de, voor de toen nog Giro Girodienst. Waarin ze dat nadrukkelijk vertelden. En daarmee namen ze natuurlijk afscheid van de exclusiviteit die banken brachten... en zeiden ze, wij gaan het voor iedereen toegankelijk maken. Ze maakten eigenlijk het conflict, lossen zij op... namelijk dat bankieren voor de happy few was, dat lossen zij op te zeggen... we maken het voor iedereen. En dat is een fantastisch uh, belofte waar, waar de het postbouw natuurlijk heel groot mee is geworden. En je, misschien herinneren mensen zich ook nog het lied... 15 miljoen mensen. Ja. Dat uh, werd ook zelfs wel het tweede volkslied genoemd van Nederland. <lacht> maar dat lied bezong eigenlijk... schuif schuiven het er heel even onder. <lacht> Jij praat gewoon door en dan luisteren we <lacht> dan. Het, het, het Een het mega was, hit. Een was. mega hit. En wat daarin gezongen wordt... Uh, uh, is in het gefrein 15 miljoen mensen... dat je die in hun waarde moet laten. En dat is natuurlijk heel mooi... de Nederlandse volksaard die daar naar voren komt. En dat is natuurlijk heel krachtig... Uh, waarmee we eigenlijk zeggen, iedereen, alle Nederlanders... die laten wij in hun waar, die zijn bij ons welkom. Nou, dat was bij andere banken in die tijd. Heel even, start. luister even nee, 20 sorry. seconden. Behalve als we winnen, dan breekt akut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tuteling, een uniform is heilig. Een zoon die ons een vader biedt.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 Ja, mooier kan je niet hebben. Mark die laat ook. je in hun waarde. Ja, die laat je in hun waarde. En, en dit werd een superhit. Dit werd een superhit. Dit was de een postbank. Ja, grappig. De, de, de, de, de, de, de muziek is eigenlijk geschreven voor een uh, reclamefilm, een commercial. Mm -hmm. En duurde geloof ik maar 60 seconden. En later is het bijgeschreven om er echt een single van te maken, omdat het zo populair was. Maar het raakt natuurlijk precies de volksaard van, van, van, van veel Nederlanders. Ja. En dat bevestigt eigenlijk dat de postbank dat conflict oplossen van die exclusiviteit. Mm -hmm. En daarom moet je altijd op zoek naar een conflict. Dus het is niet zozeer dat we merken conflicten vertellen, maar ze zoeken een conflict. Dat lossen ze op en daarmee zijn ze succesvol. Ja. En dan is er nog een hoofdstuk wat mij speciaal ook heel erg intrigeert. Namelijk het verhaal. Ja. Je moet altijd een verhaal hebben. Nou is dat ook wel een oude reclamewet geloof ik. Hè? Was het ja. niet David O'Gilvie die al... Het verhaal ja. van die blinde zwerver. Ja. Uh, de blinde zwerver die daar zat met een bord. Uh, ik ben blind, uh, geef me geld. En er kwam maar geen geld. En toen kwam O'Gilvie langs en die herschreef het bord. Zet erop, uh, het is lente. En ik ben blind. Ja. En toen stroomde het geld ja, naar binnen. Ja. Ik weet niet of het anekdote echt waar is. Maar, <laughs> maar het ja, verhaal is mooi. Het verhaal is mooi en daar gaat het toch ja, om. Ja, daar gaat het om ja. Maar de, uh, hoe doe je dat? Want niet iedereen kan een lekker verhaal vertellen. En dat is nou juist zo ontzettend belangrijk. Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar om te beginnen moet je natuurlijk weten waar je het over moet hebben. Mm. En wij zeggen altijd... Uh, je moet een antwoord geven op de waarom-vraag. Waarom doe je iets? En daar moet je een verhaal over vertellen... Ik heb in de boek veel uh, delen uit de speeches van Obama uh, omschreven. Ja. Omdat hij natuurlijk fantastisch wist uh, wat hij wilde vertellen. En hij illustreerde dat vaak met hele persoonlijke uh, voorbeelden. Vaak uh, dingen die ook raakten aan uh, de rasserellen uh, uit de jaren zestig. Uh, het bevechten zeg maar, van de, uh, de burgerrechten voor, voor de zwarte bevolking. En daar gebruikt die prachtige voorbeelden bij om eigenlijk zijn verhaal te vertellen. Namelijk dat alles wat je wil mogelijk is. Yes, we can, zei hij. Hè. Het, is, ja. het kan. Ja. En hij illustreerde dat met persoonlijke voorbeelden. En dat maakt een verhaal heel krachtig. Dus als je een verhaal hebt met Rosa Parks, waar hij het dan over heeft... dat zijn eigenlijk de voorbeelden die... Je raken. De vrouw, die in, de vrouw kwam, die in opstand kwam. De vrouw die in opstand Dat zijn de voorbeelden die je raken. Uh, terwijl heel veel presidenten of presidentskandidaten. met allemaal feiten en cijfers komen. En die beginnen over de economie groeien. en dat gaat dan in percentage, et cetera. Maar dat, dat doet natuurlijk helemaal niets met mensen. Maar die persoonlijke verhalen. Uh, over mensen die belangrijk zijn geweest. in dit geval voor de emancipatie van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. kijk, die raken mensen echt. Ja. En dat zie je ook dat merken die dat goed kunnen. die soms een heel. Ja, spannend verhaal. Steve Jobs is ook een prachtig voorbeeld. Die, die, Zo'n biografie staat natuurlijk bol van de anekdotes. En die anekdotes worden te pas en te onpas gebruikt... in allerlei verhalen over dat, uh, over dat merk Apple. Mm -hmm. En die maken het natuurlijk aantrekkelijk. Want dat maakt het persoonlijk. En zie je ook frustraties komen daar naar voren. Maar overwinningen van die frustraties... Uh, Nike is ook zo'n merk wat daar heel goed gebruik van maakt. Van waarom is dat nou een succesvol merk? Omdat dat mensen zijn die persoonlijk geloofden... dat het schoeisel en de t-shirts van een betere kwaliteit zijn... omdat je daarmee de performance, hè, de, de kracht van de sporten kon vergroten. Nou, dat vinden mensen fijn om te horen. Ja. En heel veel merken missen dat verhaal. En daarom is het ook zo moeilijk om door te komen. Ja, en maar is het natuurlijk ook heel moeilijk om achter dat verhaal te komen? Wa wa waar het zit? Ja, dat wel. Maar het gekke is dat bedrijf, als je met bedrijven praat, dan zit er vaak een ondernemer. Er is altijd iemand die het bedacht heeft. En bedrijven zijn nooit zomaar. Nee. En, en juist vaak daar waar. Nou, bedachters. even om naar jouw bedrijf te gaan, is ja. vijf. Ja. Het was nooit de bedoeling dat jij zelf een onderneming zou gaan beginnen? Nee, nee ik heb er geen spijt van. <laughs> maar dat was niet de bedoeling, nee. nee Sterker nee. nog, je was ja. er doodsbang ja. voor. Ja, dat is ook een leuk verhaal. Ja. Ik was inderdaad uh, daar niet uh, direct van gecharmeerd. In mijn nou vader ja, een maar... leuk verhaal? Nou ja, een ja, leuk verhaal. Het is in ieder geval voor mij een belangrijk verhaal. Omdat mm -hmm. mijn vader ooit failliet was gegaan. En ik de nadelen had gezien van, een, uh, van het failliet gaan. Hij had een kantoorboekhandel, hè, ja, geloof dat, ik. Dat klopt. Zo'n dat heel fijne zaak in een, een dorp. Hele fijne Met zaak. allemaal mooie schriftjes en ja, stiftjes ja, ja. en pennetjes. En dat was niet zo succesvol. En, uh, en toen in failliet ging, wat ik met name geleerd heb, is de, dat je niet meer uh, meedoet in het sociale verkeer. Dus op het moment dat je failliet gaat, is, is dat al vervelend. Maar je doet eigenlijk ook niet meer mee. Hè? Dus dat betekent eigenlijk dat je sociale netwerk, wat je hebt, uh, wegvalt. Mm -hmm. En de gevolgen daarvan zijn vrij groot. Want Hoe oud maakt... was jij toen, toen dat aan de hand was? Ik was uh, nou midden in de puberteit, een mm. jaar of uh, 12, 13. En toen stortte de boel in? En toen stortte de boel in. En, uh, Geen fijne etentjes of gezellig vrienden over de vloer? Of, of... Ja, maar met name dat laatste. Dat, dat, en dat was voor ons zelf nog niet eens zo'n uh, een groot probleem misschien... maar wel voor mijn uh, vader en moeder. Hm. En, uh, en dat krijg je natuurlijk als kind mee... En die narigheid dacht ik één ding: ik ga nooit een bedrijf. Ik beginnen. ga gewoon bij de PTT werken in ja, loondienst. PTT werken, en loondienst. <laughs> maar het liep toch anders, Mark? Ja, het liep anders omdat ik overtuigd raakte van ja, bij PPGH, maar als mijn bureauwerkje werkte mm -hmm. in die tijd, waren een aantal. Groot mensen, belangrijk. Ja, die hadden bedacht om een eigen bureau te beginnen en die hebben mij overgehaald eigenlijk om dat ook mm -hmm. te doen. En ik vond dat ook heel spannend, dus het was ook een soort dilemma. Ja, aan de ene kant spannend en ik denk ook wel met deze groep mensen moet het kunnen. Uh, en wanneer krijg je nou zo'n kans? Maar goed, ik was toen 32, ik had uh, twee kinderen net. Dus ik dacht ook, ja, ja uh, is dat wel zo verstandig? En dan dat, dat, dat probleem van, van, van mijn vader, zeg maar, ook in mijn achterhoofd. Mm -hmm. dus, maar uiteindelijk het grappige is, ik, heb heel, ik weet heel vaak dat ik nee heb gezegd... maar ik weet niet meer wanneer ik ja heb gezegd. En toch heb ik het maar gedaan. Maar je hebt het gedaan. Ik heb het ja, gedaan. Ja, ja. Ja. Terwijl dat tussenverhaal schijnt ook heel erg belangrijk te zijn. Hè? Hij durfde het eerst niet. Uiteindelijk werd het de bedrijf met... Wat is de jaaromzet? 72 miljoen of zo. Nou, 44 oh, medewerkers. Oh, oh, oh. oh. 44 medewerkers. <laughs> <laughs> 44 medewerkers. Iets, iets minder omzet. <laughs> <laughs> en dan... Uh, uh, wat daar dan tussenin is gebeurd. Maar goed, dat is waarschijnlijk gewoon een andere keer... een andere uitzending. Ik vind het een geweldig boek. Um, en en, en uh, zeer uh, leerzaam. Heel prettig. Powerbrand, zo heet het. Um, leuk je ontmoet te hebben, Mark. Wat komt er op die tegel te staan? Daar komt ons te tegenstaan, if you have a body, you're an athlete. Dat is een Engels, <laughs> e Engels zinnetje. Dat komt dat is, mij vaag bekend voor. <laughs> komt uit de aanhalen van Nike. Maar dat vind ik een prachtig voorbeeld van hoe je een merk sterk maakt. Ja, Maar goed, en jij dat merk maar dragen. En, en wat is er van geworden? Van mij bedoel je? Een <laughs> sportman. If you have a body. <laughs> You're an athlete. Okay. inspireert mij nog iedere dag. Oké, okay, het is radio hè? <laughs> ja, ja. Dankjewel. Graag um, Mark Oosterhout, Powerbrand. Zo heet het boek. Zo dadelijk op deze zender kunt u luisteren naar twee dingen. Vandaag zit Margreet Rijntjes daar en ze spreekt met Rudy Westerdorp over de ambities van 55-plussers. En Ilona is ook de gast. En zij spreekt over geslachtsverandering op late leeftijd. En uh, nou, hij is bijna beschreven, toch? Ja. Ja, het staat er echt. En uh, wel gepikt. Ik had van jou ja, eigenlijk nee. wel gewoon een eigen one-liner. Was je niet zo sterk? Ben je niet zo sterk in de one-liners? Ik ben heel sterk in one-liners. Ja. Maar ik vind dit zo'n mooi verhaal. Dat ik, ik maar vind waarom dat ik... dan juist deze omdat dit laat zien dat uh, mensen krachten in zich hebben om iets te kunnen bereiken. En mm -hmm. dat al die merken, die voorbeelden die we geven, dat ook doen. En daarom vind ik het zo'n prachtige uitspraak. En iedereen zou de Nike-sites moeten nalezen waar dat vandaan komt. En dan leer je heel veel over merken. Ja, daarom en heel veel gedaan. over Nike ook, ja. ik heb, Ik had ook een uitspraak van Ali B, die ik heel goed vond. Ja. Ik overwogen. Die zei namelijk, iedereen is mijn publiek. Laatst in de uitzending van afgelopen zondag. Dat vond ik ook een fantastisch verhaal. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de kracht van een sterk merk. Iedereen is mijn publiek. Ja, een variant op speciaal voor iedereen van onze eigen entijd. En massivity. Goed, dankjewel. Dank meneer Oosterhout, dit was aflevering 2366. Jawel, morgen praten wij met Michiel Stroink over zijn nieuwe roman Tilt. Over polkeren met een wel heel hoge inzet. Tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Simac bouwt en beheert ICT-oplossingen ook voor de zorg. Simac, persoonlijk voor iedereen. Dit is Radio 1.